Het volgende gesprek wat je gaat horen is een uh, gesprek met Niels, ook via Zoom, omdat uh, naast alle coronatoestanden Niels ook in Zweden woont. Dus uh, ja, daardoor moesten we de Zoom weer aanswengelen. Deze keer met een iets mindere kwaliteit, helaas. Maar de inhoud van het gesprek daarentegen is uh, uiteraard weer uh, fenomenaal. Al zeg ik het zelf. Nee. Uh, en Niels legt al heel erg lang kaarten. Uh, Niels doet ontzettend veel meer. Hij uh, werkt in het museum. Hij schrijft poëzie. Maar hij legt dus ook de te rotkaarten. Dat doet hij al heel lang. Uh, in eerste instantie voor zichzelf. En nu ook voor anderen. En omdat we het leuk vinden om te kijken naar verschillende visies op de rot... zijn we met hem in gesprek gegaan over... ja, wat betekenen de kaarten voor jou? Hoe kijk je er tegenaan? Welke leggingen gebruik je? Dat is hem volgens mij, toch? Ja. Veel plezier met luisteren. Veel plezier met luisteren. Het begon... Uh, ik, had, ik heb ooit een keer een boek gelezen toen ik dertien uh, was. Ik weet echt niet meer hoe het boek heet. Ik weet niet meer wie de schrijver is. Ik kan alleen maar de voorkant zien. En ik weet dat het verhaal uh, gaat over een... Uh, een, uh, een jonge vrouw, eigenlijk uh, ja, je, iemand van 13, 14 jaar, uh, die tarotkaarten heeft en die tarotkaarten ook legt. En het, is een, uh, het was een boek van Lemius Kaat, wat je vroeger een probleemboek noemde. Het ging heel erg over de ontwikkeling van de hoofdpersoon en, en hoe dat dan gaat en de problemen. En Dit was veel meer een, een soort spiritueel verhaal over hoe, hoe dat... Een meisje of hoe die jonge vrouw zichzelf ontwikkelde met behulp van die kaarten. En dat die kaarten steeds meer invloed op haar krijgen. En aan het eind van het verhaal laat ze dat ook een beetje los die kaarten. En probeert ze op een andere manier te geven. Zo'n soort verhaal was dat. Uh, en in bijna elk hoofdstuk kwam er dan ook een tarotkaart. Dat uh, werd dan min of meer besproken. Dat zat dan verweven in het, uh, in het verhaal. En ik denk dat ik al wel eerder had gehoord over tarotkaarten. Zoals, weet je, tarotkaarten komen ook heel veel voor in films en zo. Dus ik denk dat ik het ook eerder had gezien. Maar dat was wel de eerste keer dat ik echt las over tarotkaarten. En hoe je die kunt gebruiken. Toen ben ik daar meer over gaan lezen. En toen dacht ik, wil die kaarten gewoon hebben. Uh, toen, uh, ik, uh, weet je waar ik woonde, Den Helder, was er maar één winkel die tarotkaarten had. En er was ook maar één set. En die heb ik gekocht, en daar heb ik echt heel lang mee gewerkt. Welke, uh, was dat? Welke set? Dat is ja, uh, uh, yeah, dat is die, die uh, Rider White uh, Rider uh, Title ja. Set. Ja. Um, en ik, volgens mij behoorde mijn set ook bij een boek, maar dat boek was verkocht, maar die kaarten niet. Dus ik heb zo'n set met uh, op de voorkant natuurlijk het plaatje en op de achterkant is het wit met zo'n uh, met, met zo uh, Egyptisch klevensteken of angsteken uh, ja. op de achtergrond. Ik, ik werk er echt niet meer mee, uh, maar ik ga, ga ze echt nooit wegdoen. Waarom werk je niet met die kaarten? Uh, omdat ik een paar jaar geleden uh, had ik heel erg sterk het gevoel dat ik nog een andere kaarten kopen. Um, en dat heb ik het toen gedaan. Ik heb echt gezocht naar, weet je, naar welke kaarten spreken me aan. En toen vond ik een hele mooie uh, set. Dat heette uh, De Tarot of Reflections. En op elke kaart wordt ook een bepaalde beeldenis gereflecteerd in het water of in de lucht. Dat is zo'n spiegelbeeld-effect in elke kaart. Um, en die vond ik heel erg mooi. En daar werk ik nu mee. Want dat is wel een heel groot verschil. Want je eerst kocht natuurlijk kaarten die die er waren, die er beschikbaar waren. Dus dan wordt de keuze min of meer voor je gemaakt. Maar nu heb ik kaarten waarmee ik werk, waar ik echt zelf voor heb gekozen. Daar heb ik een veel sterkere band mee, denk ik. Ja, maar even terug dan naar de, uh, dat je jouw je eerste stapeltje kaarten had gekocht. En de, maar je zei dus dat geen uitleg bij? Geen boek of zoiets? Nee, nee, nee. Dus ik uh, daar, Alleen de kaarten. En ik had, ik had in een... Uh, ik had een boekje over toekomst voorspellen en daar had een hoofdstuk uh, bij over, uh, over tarotkaarten. Met uh, in ieder geval een uitleg van alle uh, grote arcana-kaarten. Dus een, alle kaarten met, met, een, met, met een beeld en een cijfer en een naam. Ja. Um, uh, dus daar werkte ik mee en ik, ik leende boeken uit, uit de bibliotheek. We hebben het hier over de jaren negentig, dus echt ...vol op boeken over tarotkaarten. New Age. Uh... Ja, dat New Age. Uh... Boom. Boom. Heel erg populair. Ja. Dus daar werkte ik uh, mee. Met gewoon boeken te lenen en gewoon kaarten leggen. En ik had gelezen in, dat, in een van de allereerste boeken... ...over tarot die ik had gelezen... Um, ...stond erin dat je in elke kaart... ...een staf kan ontdekken. Um, en ik had... Ja, ja, dat het klopt helemaal. Ik weet niet waarom dat stond, maar ik denk dat ik jarenlang bezig was van... ik moet in elke kaart zo'n staf ontdekken. Mm -hmm. Maar er zit helemaal geen staf in, elke kaart. Dus ik niet weet niet waar En ik had, ik, had ook, ik had ook gelezen... oké, okay, als, je, als, je, als je maar lang met die kaarten bezig bent... op een gegeven moment komt het moment dat je, dat je zeg maar door de kaarten... In de kaarten kan kijken. Dus dat, uh, dat het bijna een soort 3D-effect wordt. En ja, weet je, je bent 13, 14 jaar, je zit er helemaal in, dus ik vind heel erg wat. Er... En straks komt dat moment mm -hmm. dat ik zeg maar door die kaarten heen kan kijken, je kan erin kijken, dat het gaat leven. Maar dat gebeurt natuurlijk helemaal niet. Dat is gewoon papier met inkt. Dat is ja. misschien ook meer figuurlijk bedoeld. Dat je. Nee, ik vat kan. al. Ja, ja, dat. Dat. <laughs> dat uh, <laughs> Dat begrijp je wanneer je ouder bent. Ja. <laughs> Want hoe oud was je toen ongeveer? Het is van 13, 14 jaar. Ja. Hey, en gebruikte je toen om toekomst te voorspellen? Want je zei, ik had een boekje over toekomst voorspellen? Of, um, ja, dat dat... Nee, het ging allemaal natuurlijk over uh, jezelf ontdekken. Hmm. Jezelf ontdekken en als er nog een beetje toekomst bij zat, een soort raadgeving over wat je moet doen. Uh, heel fijn. Ja, maar maar, was... begon je dan met een, met een vraag voor jezelf? Of uh, hoe deed, je, doe je dat, deed, deed je dat toen hetzelfde uh, zoals je dat nu doet bijvoorbeeld? Nee, nee, ik denk dat ik het nu veel uh, makkelijker aanpak. Ik was vroeger heel erg bezig met, met die hele gecompliceerde legging als Keltisch kruis, weet je. Van, uh, maar waar sta ik in het leven? Wat moet ik weten? Weet je, wie ben ik? Weet je, onder dat soort grote, complexe vragen, ik denk dat ik daar... Daar was ik vroeger wel heel erg mee bezig. Mm -hmm. uh, en ik, als ik er nu aan denk, dat was ook veel meer oefening. Dat je waar gaat oefenen. Wat kan ik met die kaarten doen? Ik ben steeds makkelijker gaan werken. En wat, wat, wat bedoel je met makkelijker dan? In de zin dat je jezelf niet een bepaalde vraag stelt af van tevoren? Of het is een... Ja, ik denk... Ik denk uh, weet je, je kunt de kaarten op verschillende manieren leggen. En de meeste boeken over tarot... Die leggen zo'n Keltisch kruis uit. Weet je? Dat zijn tien kaarten in een kruisvorm. En dan vier raadgevende uh, kaarten. Of je legt een astrologische cirkel. er zijn echt allemaal combinaties mogelijk. Maar het is allemaal best wel complex. Hmm. Want uh, je hebt zeg maar de betekenis van één kaart. En hoe die het verhoudt op de plek waar die kaart ligt. Maar de kaarten verhouden zich ook allemaal naar elkaar toe één plus één is altijd drie in dit geval. En dat is echt... Ik denk dat ik daar een beetje van af ben gestapt. Ik denk dat ik nu meer de eenvoud opzoek. Van, nou, ik heb gewoon drie kaarten. En de eerste kaart gaat gewoon over wat op dit moment speelt. De tweede kaart gaat over hoe ik daar toch verhaal. En de derde kaart is gewoon wat ik op dit moment moet weten. Klaar, drie kaarten. Kun je elke dag doen. Ja. Elke dag prijs. Ja. Doe je dat? <laughs> elke dag? Ja, ja en da dagelijks. Ik sla ook wel eens dagen over, hm. maar meestal is het, uh, is het uh, uh, ontbijt, uh, wat ga ik vandaag doen en dan leg ik de kaarten en dat zijn vaak drie kaarten of twee kaarten en soms vergeet ik direct waar het over gaat en soms neem ik het mee of ik kom s'avonds thuis en dan denk ik, oh ja die kaarten, oh ja weet je, mm, dat klopt. Dus het is nu veel meer praktisch en veel meer onderdeel van de dagelijkse routine. En je, uh, zijn de kaarten ook de hele tijd bij je geweest? Van je dertiende, veertiende tot nu? Ja, er zijn ook wel periodes geweest dat de kaarten echt helemaal niet uh, gebruikte, Maar ik deed ze nooit vergeten of zo. Ik heb er nooit aan gedacht om de kaarten weg te doen. En de kaarten zijn altijd wel weer teruggekomen. Dus, uh, en nu, ik denk nu wat meer permanente. Of misschien kom komen ze ook wel in een soort fase terecht. Waar, waar het weer meer naar de achtergrond verdwijnt. Meer een organisch gegeven in je leven, zeg maar. Ja, ik denk, zoals alles organisch, gege ja. ja. Weet je, soms kijk je een tv-serie jarenlang en dan heb je het gewoon mee gehad. Ben je nou dat de hotkaart aan het vergelijken met een televisieserie, Niels? Ik probeer het. <lacht> <lacht> ik probeer <te> <lacht> <lacht> Welke tv-serie had ik het echt naar <lacht> gehad een tijdje, maar ik kan er even niet op komen. Maar ik weet dat het de zijwaarts dingen die ik heb gevolgd, dat je elke week kijkt, op een gegeven moment denk je, nee, Sex in the City is het toch net niet. <lacht> Ik <laughs> had ook begrepen dat je nou ja, ergens ook voor, bent begonnen met het lezen van kaarten voor andere mensen. Ja, dat was al vrij vroeg. Want Ik had al een aantal vrienden die je, je zitten dan met, weet je toch, allemaal van die tieners. en Ik ben met mezelf bezig, mezelf te ontdekken. En dan ga je die kaart ook voor andere mensen lezen, echt super serieus. Dus dat heb ik wel vroeg gedaan. Op een gegeven moment ben ik daar ook wel mee gestopt. Ik weet niet wanneer, maar ik, weet, ik kan me herinneren dat ik op een gegeven moment dat ook niet meer deed. Uh, en ik heb het ook heel lang niet gedaan, um, omdat het echt heel moeilijk, ik vond het echt heel moeilijk om voor andere mensen te lezen. Waarom? Oh. Ja, omdat ik mezelf beter ken dan andere mensen, denk ik. Ik denk, weet je, ook als je de kaarten leest, daar zit er heel veel eigen inleg bij, eigen interpretaties. Kaarten voor iemand anders lezen, dat is een, toch een andere soort dimensie. Het is eigenlijk een heel ander soort gesprek wat je aangaat. Maar ik had ook begrepen dat je het nu wel weer doet. Ja, ja ik doe het sinds een, uh, een jaar, denk ik, of zo, een jaar of twee, dat ik er een beetje heel langzaam mee begonnen. Um, ja, en dan lees ik voor andere mensen. Ik heb het wel eens. Uh, een lezing weggegeven als een verjaardagscadeau. of weet je, als ik merk dat iemand geïnteresseerd is, nou weet je, kunnen, als je wil, kunnen we wel wat kaarten leggen. En ik ben nu ook langzaam begonnen om, uh, om het gewoon aan te bieden als een dienst, als een betaalde dienst. Ja. Onder een fantastische naam. Oh, ja. <laughs> <laughs> Oké okay, mensen, drumgeroffel. Tarot me, tarot you. Ja, ik vind hem heel tof. <laughs> in heel veel... Hij is heel gelaagd, uh, Niels. <laughs> ik vind hem ook wel grappig. Ja, ja, ja ik vind hem ja. echt wel tof. Dus is het iets wat onze luisteren en luisterinnen uh, bij jou kunnen afnemen, deze service? Of is het iets uh, van lokaal uh, aard? Nee, het is in principe, uh, geef ik lezingen live, maar ook gewoon via Skype. Ik heb gekomen dat het eigenlijk heel erg goed gaat. Het voordeel met als je zeg maar in real life doet. Dan, uh, ja, dan kunnen mensen zelf hun kaarten uh, trekken. En dan kan je ook meteen zien wat voor kaarten je hebt getrokken. En dan kun je daar met elkaar over praten. Maar het gaat eigenlijk ook heel erg goed om het gewoon over Skype te doen. En dat ik de kaarten voor iemand anders trek. Um, uh, dus ja, dat bied ik aan. Je kunt... Ik kan kunt... ja, ervaring zeggen dat beide vormen heel goed werken. Want je hebt, ja. we, we hebben het live gedaan en via uh, Skype. Ja. Beide... Beide werken echt super goed. Hm. Ik, ik denk dat het ligt er ook een beetje aan wat je aanpak is. Maar mijn aanpak is heel erg dat je tarot is geen magie, ik roep geen geest op, ik zit niet in, de, in, de, in de, de diepste binnenkant van je ziel te kijken of zo. Voor mij is het tarot veel meer een soort gestructureerd gesprek met jezelf. Alsof je kijkt in een spiegel: Hé, hey, wat zie ik? Waarom zie ik dat? Wat doet het met me en wat kan ik daarmee? En dat, dat gaat ook heel erg goed op Skype, want het gaat in principe over het uh, gesprek. En dat is een, het is bijna een soort uh, demystificatie van Thoreau, dat mensen niet willen horen. Want het, dan lijkt het veel meer op, een, uh, op, op, op psychologie en ik, ik geef geen psychotherapie. Maar ik denk dat het belangrijk is om te weten dat wanneer mensen zeggen van... Ja, dan wordt het veel minder een therapeutisch gesprek. Maar dan denk ik, ik denk eerder dat het andersom is. Ik denk dat een therapeutisch gesprek soms veel meer lijkt op tarot. Want de, zeg maar de grondleggers van moderne psychologie hebben ook hun wortels in het occulte. We weten dat Sigmund Freud en Carl Jung uh, heel veel kennis hebben gebruikt uit de occulte kringen... in hun eigen uh, praktijk, wat we nu psychologie zouden noemen. Ja. Dus ik denk, weet je, begrippen zoals ego en it en zo. Volgens mij komt dat uh, uit bepaalde occulte kringen vandaan. Uh, van Alistair Crowdy. En sowieso de archetype die Jung uh, uh, beschouwt en, en analyseert in zijn eigen werk. Die komen allemaal in tarot voor. En tarot is echt een eeuwenoud kaartspel. Maar... Dus ik ben, ik, ben, ik, ben, ik ben vrij pragmatisch met, met tarot, weet je. Het is een, een gesprek. Maar ik heb ook gemerkt. En ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet doen, maar ik heb wel eens gemerkt met mensen die ik eigenlijk niet zo heel erg goed kende. Weet je, je legt de kaarten en je gaat ze lezen. En dat ik, dat ik, dan zei ik, nou, dit gaat daarover, dit gaat daarover. En ze hadden het met elkaar verband. En dat mensen zeiden van, oh ja, oh, maar ja, dat klopt. Dat klopt, want en ineens kwam er een verhaal waarvan ik niks wist. Iets wat heel erg op dat moment speelde. En, en ik had echt zoiets van... Ik kan nu wel zeggen zo van, ja, maar dat is hoe de kaarten werken. <laughs> maar als dit is hoe de kaarten werken, dan is het dus ook iets... waarvan ik niet weet hoe het werkt. Mm -hmm. Ik zie alleen maar dat het werkt. Ja, maar dat vind ik ook wel fijn aan jouw aanpak. Want uh, je bent tegelijkertijd heel nuchter... en je accepteert dat er een onverklaarbaar aspect aan zit. Zonder dat onverklaarbaar een soort van... Weet je, ik denk dat dat misschien ook wel is wat wij willen doen met de podcast. Dat som is, ik vind sommige dingen onverklaarbaar en ik gelover in of hoe je het ook wil noemen. Maar zonder dat hele. we gaan nu iets heel spannends. Oh, en ik ga nu weet ik veel channelen en dan gaan we door die kaarten naar. Ik, ik noem maar wat. Maar het is en nuchter en ik vind je punten van inderdaad. Uh, qua, wat psychologie vind ik een sterke punten. En tegelijkertijd zit er wel iets in wat gewoon niet te verklaren is. Nee. En dat hoeft ook niet verklaard te worden. En dat, dat vind ik heel waardevol aan, aan zoiets als Tarot. Ja, nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, en ik denk ook dat, dat tarotkaarten is eigenlijk een verzameling van kennis. We, we weten niet hoe oud tarot is. Weet je, de eerste, volgens mij komt het eerste kaartspel, dat uh, La Marseille tarot. De 16e eeuw, ik weet het niet. Ja, ongeveer. Ja. Maar, maar goed, weet je, daarvoor zit natuurlijk ook een proces... ...wat niet bewaard is gebleven. We kunnen wel aannemen dat het de verzameling is... Van, van, van, ...van kennis, van beschouwing over de menselijke natuur... ...die mensen door de eeuwen heen, al voor 1500, hebben verzameld. Dus dat is, weet je, en die, kun, die, die kennis kan alleen maar overleven... ...als het waar is, omdat mensen het continu herkennen... Dus, en ik denk dat, uh, dat daardoor die kaarten misschien een overzicht zijn van een soort kennissysteem, waarvan we maar een klein gedeelte kunnen herkennen en verklaren. En de rest gebeurt gewoon, en we weten niet hoe, omdat we daar geen toegang meer tot hebben op onze eigen moderne, rationalistische, wetenschappelijke wijze. Het klinkt nu heel erg als een aflevering van X-Files. Het spijt. Nee, ja, maar ja. En, maar ja, en misschien moet ik X-Files gaan kijken, want ik volg je helemaal. Ja. Dus, uh, ja. Thomas, zeg jij eens wat? Al sceptisch. Moet ik nou ineens iets heel interessants moet, gaan nee, zeggen? Ik nee, moet iets ja. gaan zeggen, want dat, ben, dat is jouw nee, rol. Heel sceptisch. Vindt... Nou ja, ik denk, ik denk in, in eerste instantie dat het de, de, de, de effect wat tarot heeft, of een lezing, tarot lezing, als je die oh. met iemand doet, dat het een soort van als ik je ook zo hoor, uh, en het sluit ook wel aan bij wat ik verwachtte ervan, uh, dat je iemand een soort van spiegel voorhoudt. Hmm. En dat je ja, maar ik, dat is dat. Een, eigenlijk een hmm. soort naar binnen kijkt en uh, de delen die daarvan resoneren, dus die je herkent als, uh, als je zo'n lezing ondergaat. Uh, dat zet je aan het denken over bepaalde dingen waar je sowieso mee bezig was. Hmm. En ik denk dat het daar heel erg de kracht in zit van, uh, van de kaarten. Ik zie daar zelf geen... Uh, geen bovennatuurlijke aspecten in, behalve dan dat je een soort van ritualiseert iets. Ja, dus dus... ja en maar, en, en maar tegelijkertijd heb ik ook vaak genoeg gemerkt dat er, dat, dat er bepaalde kaarten naar voren komen die zo zonder aanleiding beschrijven wat er aan de hand is. Ik zat ja. twee weken geleden met iemand in een tarot-sessie. Ze had alle kaarten gedaan. En ik, ik, bedoel, ik wist dat dat haar hond was overleden. Een super groot ding in haar leven. En dat was eigenlijk het enige echte persoonlijke wat ik van haar wist. Van, nou, okay, ik denk dat dat zal denk ik, wel naar voren komen. Je hebt altijd een beetje voorkennen. Zeker als het voor mensen die je kent. En we leggen de kaarten. En ik zei: Nou, weet je, over het hele geheel. Dan ...gaat het heel erg over dat je met een soort keuze, je bent met een enorme verandering op dit moment bezig. En het gaat wel de goede kant uit, maar het, het verward je heel erg. Je weet niet zo goed wat je moet doen met jezelf, omdat je eigenlijk moet veranderen om hier zeg maar, doorheen te komen... En uh, dus ik leg uit van bla. En hier hebben uh, we, ik geloof dat het uh, de zeven zwaarden was. En dat er zijn mensen op een boot en nemen al hun zwaarden mee. En ze zitten ook met de rug naar de kijker toe. En de boot gaat naar voren. En ik zei het eigenlijk net van traditioneel: wordt dit gezien als de verhuiskaart. Maar het gaat wat algemener, veel meer over totale verandering. Een soort experiment wat je zelf doet met jouw eigen levensstijl. Dat je beseft van. Ik moet iets met mijn levensstijl veranderen. Dus ik ga nu kijken of ik een andere kant kan opgaan. Maar traditioneel wordt het vaak gezien als de verhuiskaart. Maar dat is wel heel erg specifiek, zei ik tegen haar. Dus ze praat een beetje. En zei daar tegen ze: Van ja, ik ben op dit moment bezig met of ik, of ik ga samenwonen en daardoor ga verhuizen naar het platteland uit de stad en ik ben heel erg mee bezig, want het gaat ook over relatie en over ja, alle andere dingen die daarbij komen. En toen Ik echt zo, ik heb hier echt gewoon tien minuten lopen praten, dat ik de kaarten lees en het klopte gewoon echt stap voor stap. En dat, toen dacht ik, ja, is het dan dat ik de kaart zo goed lees? Is het omdat ik haar goed aanvoel? Is het omdat ik een soort uh, psychic ability heb? Ik, ik weet het niet. Of is het toeval? <laughs> maar het is, het is, het, ik, ik, op zich vind ik de toevalsverklaring echt prima. Het is alleen dat ik wel al straf me veertiener met die kaarten bezig ben. En ik heb het al zo vaak meegemaakt. Dus voor, na toeval, hmm, ik het niet. Het is denk ik ook, uh, even vanuit mijn optiek dan als uh, scepticus. Denk ik dat tarot ook een veel uh, krachtiger medium is voor iets zeggen over je huidige situatie dan per se iets in de toekomst zien. Maar misschien... Ja. Zit het... ja, ja, nee, dat is absoluut waar. Maar, en met maar wil ik niet zeggen dat je... ik denk het ontkrachten wat, wat ervoor is gezegd. Uh, maar het is ook heel erg belangrijk dat, dat in dat heden, in dat nu... daar zit ook het verleden en daar zit ook de toekomst. Dat is allemaal onderdeel van dat nu. Dus ik denk het klinkt een beetje als een soort string-theorie. Uh, maar aangezien daar ik een voorstander van ben, ja, ik... Dat hoort allemaal bij elkaar. Weet je, je, kunt, je kunt tijdens een tarot lezing niet... Daar, daar is het heden en vreemde toekomst is, met elkaar verbonden. Maar er zijn, zeker wanneer het over de toekomst gaat... zijn er verschillende wegen die je kunt bewandelen. Weet je, op een gegeven moment heb je... De, de eerste kaart gaat vaak over een situatie. En de kaart die er links van is gaat over wat er speelde in het verleden... en de kaart die er rechts van ligt... gaat vaak over... oké, okay, dus als alles zich ontwikkelt... zoals het nu is... waar leidt dat dan naartoe? Maar in die legging zitten ook kaarten... die zeggen nee, van je kunt ook dit doen... je hebt ook deze mogelijkheden... en dit zijn de dingen waar je op moet letten. Dus als er wordt aangegeven... Van, dit is wat er locustwijs zou gaan gebeuren... omdat dit niet aan de hand is... dan wil dat nog niet zeggen... dat dat hoeft te gaan gebeuren... als je dat niet wil dan zijn er ook andere stappen die je kunt volgen en daardoor andere wegen die je kunt bewandelen. Weet je, het is net als je een wandeling maakt in een bos zonder paden. Moet je ook continu bepalen van welke kant ga ik op. En als ik die kant op ga, waar denk ik dan terecht te komen? Weet je, je, je, je bepaalt altijd zelf. In Dat samenspraak met jezelf wat je gaat doen. Moet ik nog een grisselverhaal ja. vertellen over tarot? Graag. Vertel. <laughs> Want het is altijd, een beetje, tarot, een gesprek met jezelf gestructureerd. En eigenlijk weet je al alles wat je hoort weten. Blablabla. Bla, bla. Maar toen ik de kaarten net had. Uh, toen uh, gebeurde iets in onze familie. Ik kreeg een beetje door dat mijn ouders uh, geldproblemen hadden. Uh, en daar werd niet echt over gepraat. Maar je hebt het door. En toen was er één middag. Uh, dat, dat mijn moeder mijn slaapkamer binnenkwam. Ze dus keek eerst al uit het raam. En ze zuchtte. En toen ging ze naast me zitten. En toen vroeg ze... Niels, um, kun jij de kaarten leggen? Ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen. En toen had ik zoiets van... Nou, nah, weet je... Uh, dat, uh, ik denk niet dat ik dat kan doen. Weet je? Zo, zo, zo werkt het niet. En zo goed ben ik er niet in. En uiteindelijk... Uh, Ging mijn moeder uh, op weg. Ja, toen is het natuurlijk die deur uit was. En mijn kamer uit was. Toen het eerste wat ik ging doen was kijken. Mm -hmm. <laughs> ja, wat gaat er eigenlijk gebeuren? Want ik had echt wel door dat er serieuze uh, problemen waren met, uh, met geld. Dus uh, je, ik, ik schuif gewoon die kaarten door elkaar. En ik doe mijn ogen dicht. te concentreren, me. Ik trek één kaart. En toen trok ik uh, uh, de vijf pentagrammen. Mm -hmm. En dan zie je op de kaart... Um, twee mensen... die door de sneeuw lopen... in armoedige kleren. Dus duidelijk dat ze geen geld hebben. En toen dacht ik... oh shit. <laughs> <laughs> oh damn. En, en de rest van de zomer... Uh, was er heel weinig geld. En weet je... er je, uh, wordt nergens over gepraat... maar tegen een tijdje drie keer per week aardappels eten... En in tomatensaus, dan weet je ongeveer, oh, dat is heel weinig. En dat was al de eerste keer dat ik dacht van, deze shit werkt. Ja. <laughs> ik moet hier echt, ja. ik moet hier echt, ik moet echt voorzichtig hier mee zijn. ik heb, uh, ik heb, sinds een, sinds een maand heb ik medicijnkaarten, dat is een, een ander kennissysteem wat uit Noord-Amerika komt. Um, first nation tribes Native Americans die hebben ook een ander soort wat meer animistisch is en het gaat meer over dat je alle levende dingen hebt ja, een soort ziel of dragen kennis met zich mee en die kennis die wordt beschreven als een medicijn en je kunt die medicijnen gebruiken om jouw leven beter te maken en uh, er zijn een kaartenspel, 52 kaarten met allemaal dieren en elk dier is een medicijn, is een soort kennis die je kunt gebruiken en ik merkte al bij die eerste keer, toen trok ik uh, mijn totendieren. En ik, ik wist al van tevoren: van, volgens mij ga ik de slang uh, trekken. Want dat gaat over transformatie en verandering. Ik weet gewoon dat dat onderdeel is van waar ik mee bezig ben. En echt de eerste kaart die ik trok was de slang. Dus toen dacht ik: oké, weet je. <laughs> ik, uh, dit werkt. Ik moet hier ook een beetje voorzichtig mee zijn. Ik kan dit mm. niet elke dag gebruiken. Mm. We hebben post gehad een paar weken geleden. En dat was naar aanleiding van... ik vind aanleiding een heel erg moeilijk woord om uit te spreken... Uh, van de aflevering Geesten in huis. En uh, ja, post krijgen is altijd leuk. Maar zeker als daar uh, spannende verhalen in staan. Toch? Ik ben benieuwd. Ja? Oké. Okay. Um, de schrijver heeft gevraagd om uh, anoniem te blijven. Dus we gaan geen namen noemen. Maar ik mag wel de e-mail delen. Oké, okay. hier gaat hij. Jaren geleden moest ik in Lissabon zijn met twee sportteams voor deelname aan een EK. Ik was nog nooit in Portugal geweest... en mijn focus lag helemaal op de sportieve prestaties die we moesten gaan leveren. Onze coach had interesse in oude verdedigingswerken... en had er een handje van de teams op de enige vrije middag mee te slepen... naar een of ander interessant bouwwerk. Wij vonden het allemaal best en werden deze keer meegetroond naar de Torre de Belém. Excuses voor mijn waardeloze uitspraak. Persoonlijk had ik nauwelijks enige kennis over Lissabon... en de geschiedenis van de stad. Het was een zonnige dag en de heren en dames waren in een jolige bui. De toren zag er van buiten apart en vooral heel oud uit. Het was een soort hoge toren... Oh nee, het was een hoge toren als onderdeel van een soort verdedigingswerk, uitkijkend over de taag. Na het kopen van de tickets volgden we de looproute. We liepen een aantal gangen door... En kwamen in een ruim, volledig wit geschilderd, chic uitgelicht tongewelf. Misschien een meter of twintig lang en zo'n twee meter hoog. Er zat een oude stenen vloer in en er lagen her en der wat kanonskogels netjes opgestapeld. Verder was de ruimte leeg. Halverwege die plek werd ik vrij acuut misselijk en drong er een smerige, weeige, zoete geur mijn neus binnen. Ik kon de geur bijna proeven. Het duurde een moment, maar niet veel later hoorde ik in mijn hoofd: Ze liggen hier vastgeketend, te rotten. En tegelijkertijd spoelde een gevoel van onmenselijk leed, pijn en totale wanhoop door me heen. En toen kwamen er nog heftiger beelden in mijn hoofd bij van zo wat halfdode mensen die aan inmiddels rottende lichaamsdelen vastgeketend zaten, liggend in hun eigen vuil. Ik werd totaal overvallen en overspoeld door dit alles. En strompelde zowat naar het einde van de ruimte, weg van die plek, achter de rest van de groep aan. Bij de uitgang van deze ruimte hing een klein uitlegbordje met daarop de, een tekstje in de strekking van. Gevangenis voor politieke tegenstanders. Ik las het en kon niet anders concluderen dan dat ik, uh, dat, dan dat ik ervaarde. wat er zich hier ooit had afgespeeld. Nadat ik een beetje was bijgekomen en de rest van de groep weer had gevonden... bleek in een van de kamers op de verdiepingen van de toren nog meer heftige energie voelbaar. Er was een gat in de muur waar ooit een raam had gezeten dat uitzicht gaf over de rivier. Terwijl ik naar buiten keek, vond ik een enorme, mannelijke, pompeuze, trotse energie door me heen stromen. Een soort mega-ego-opgeblazen, koninklijke energie... En tegelijkertijd verschenen er voor mijn geestesoog een groep grote houten zeilschepen op de rivier buiten. Ik kon er geen touw aan vastknopen. Uiteindelijk was de groep klaar met het bezichtigen... en kon ik weg van die plek. Ik moest de rest van die dag echt bijkomen... van wat ik in de toren had ervaren. Teruggekomen in Nederland kon ik weer op, uh, kon ik weer op internet... en zocht ik de geschiedenis van de toren de BLM op... en ontdekte ik de relatie van deze plek... met de ontdekkingsreizen van Vasco da Gama... Voor mezelf kan ik niet anders concluderen dan dat ik een vrij objectieve waarneming heb gehad van iets wat zich daar daadwerkelijk heeft afgespeeld. Hoewel ik jarenlange training heb vanuit tradi traditionele Wicca als het gaat om waarnemen van energie, ben ik van mezelf vrij nuchter, kritisch en sceptisch ingesteld. Tegelijkertijd ben ik bereid om wat ik luid en duidelijk en regelmatig ook minder duidelijk waarneem te accepteren als onderdeel van de wereld waarin ik leef. Al met al een best een werkbaar model. Nou ja, je hoort niet zo vaak um, ervaringen van mensen die uh, stemmen iets horen zeggen. Dat viel me het meeste op van, uh, van dit verhaal. En ook die sterke uh, sensorische ervaring, volgens mij, van de geur. En, uh, ja. en mannelijke energie. Ja, en de mannelijke energie. Ja, ja ik vond het... Uh... Heb je wel, ben je wel eens overmand geweest door mannelijke energie? <laughs> Ik dacht dat je een heel iets anders ging vragen. Geen idee. Vraag me af hoe dat aanvoelt. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat je het wel weet als je het voelt. Als dat voor jou mannelijk voelt. Of vrouwelijk. Of vrouwelijk of wat dan ook. Maar ja, ik ben wel op die plek geweest. Dus dat is ook wel grappig. Oh, ja, realiseer ik me nu, want uh, ik ben daar ook naartoe gegaan. Maar ik heb dus helemaal niet zo'n dergelijke... Ik heb daar gewoon een beetje rondgeschouwd in de zon... en een beetje rondgekeken. Dus het is ook heel interessant om dan zo'n ervaring... over die plek waar je dan zelf bent geweest uh, zo te horen... en wat voor impact uh, dat heeft. Ja, nou voor mezelf... Uh, denk, denk ik altijd heel vaak terug naar het moment... dat ik in uh, Tsjechië naar een concentratiekamp ben geweest. Mm. Uh, en eigenlijk, ja, zo zo dichtbij een plek ben geweest... waar zoveel mensen zulke nare dingen hebben meegemaakt... dat ik het idee had van... nou, als er iets is, dan moet ik dat wel hier voelen. Mm -hmm. En uh, uiteraard voelde ik natuurlijk weer niks. Mm -hmm. <laughs> Omdat ik ik ben... of ik geloof het niet... of uh, ik uh, heb de, de voelsprieten niet. Ik ben natuurlijk niet bezig geweest met Wicca... en het herkennen van energie. Mm -hmm. Om het even gewoon zonder waardeoordeel uh, te noemen... Mm -hmm. Dat was voor mij eigenlijk de, de, de beste testcase. Ik ja. voelde wel wat emotioneel, omdat ik wist wat er gebeurde. En ik, ik was daar al scholier ook, dus het was. Dat uh, raakte je. Dat, ja, het was heel indrukwekkend. Ja. Ik ben niet, niet, uh, niet koud, ik had er ook veel over gelezen. Uh, dus uh, ja, dat raakte me, raakte me wel, maar niet op een spirituele, maar wel op een emotionele manier. Ja. En daar moest ik even aan denken. Uh, denk, of denk ik eigenlijk vaker aan als ik mensen hoor praten over. Die zijn op een, op een plek geweest waar veel gebeurd is. Uh, waar we het nu over hebben. Die toren waar mensen in gevangen zijn ge geweest. En nou ja, gemarteld denk ik dan erbij. Of zo als politieke gevangenen. Um, ja. ja. Ik heb er geen eindconclusie over. Maar dat is uh, waar ik dan gelijk aan over nadenk. En uh, want bij de aflevering van Geest in huis... Uh, we gaan nu gewoon een nieuwe podcast opnemen... Uh, ging het natuurlijk ook heel, heel erg over dat je een bepaalde energie voelt. Dat had mijn moeder en dat had ik ook in, in haar huis. Ja, waar ik benieuwd naar ben, is: zijn er plekken, huizen waar je bent geweest... of andere plekken waar je je minder fijn voelde? Dat je dacht, oh, ik voel me hier gewoon niet zo fijn. Los van conclusies die eruit getrokken werden... Nee, en daar heeft het misschien mee te maken dat ik altijd nieuw nieuwbouwhuizen heb gewoond. Mm. Behalve die ene keer dat ik in een huis woonde uit 1358 in Amersfoort. Oh ja. Maar dat was een heel leuk huis. Ja. Um, maar het hoeft ook niet een huis te zijn. Het kan ook een, of een huis van iemand anders of een andere plek dat je... Ja. Nee, ik heb nooit gehad, maar ik ben ook... Uh, niet bang voor enge films of dat soort... Uh, ik hou echt van enge films, maar mm -hmm. ik ben er niet bang van. En uh, dat heb ik ook niet met, met plekken of zo. Dat is heel saai, maar... Ja, ik ben... Uh, vroeger ging ik naar de alternatieve dansavond... en die vond plaats in de ex-snijkamer van de, universite de oude universiteit van Harderwijk. Dus daar zou je ook wel van kunnen bedenken. Van, nou, daar hebben lijken opgeslagen, ge gelegen en uh, weet ik veel. Maar ja los van dat het verder gewoon uh, een soort van gothic party was, um, heb ik daar nooit een soort van uh, nare gevoelens bij gehad. en nou, Eigenlijk bij geen enkele plek waar ik ben geweest. Nee. Ik vibraties gevoeld of uh, energieën die slecht binnenkwamen. Anders had ik daar wel in geloofd. Ja, nou ja, je, je zou ook kunnen zeggen van... Uh... Even uh, wil dit huis voelt kil, of uh, ja, iets anders. Het, je, je kan zeggen, het zijn energie, maar je kan ook zeggen... ja, tocht hier. Daar, daarom voel ik me niet fijn of zo. Ja. Of ik heb het de hele tijd koud. Weet je, ik dat, ben wel eens in een huis geweest waar ik tochtte. Ja. Daar <laughs> ja, nee, hebben het niet over, toch? Nee, We nee het over, maar... Uh, uh, weet je, je kan allerhande verklaringen geven... aan waarom, waarom je niet prettig voelt in het huis. Ja. En je kan zeggen, oh, dit is een energie. Of je kan zeggen, nou het tocht hier een beetje en daarom voel ik uh, ben ik liever niet in dit huis en ben ik liever in een ander huis weet ja. je om, om er maar een rationele verklaring voor te geven dat daarom ik kon even niks beter denk, nee denken dan maar tocht. kijk als er een rationele verklaring is dan, dan heb ik ook een rationele oplossing en dan doe ik de deur of de raam dicht ja en dan tocht dat niet meer ja zijn ja, ik ben een dooddoener Boring. Ja. nee normaal niet anders zouden we geen podcast maken <laughs> ja uh, maar ja jij, jij jij duidelijk wel ja ja Nee. Hoe, hoe vind je het hier, mijn huis? Uh, heel onaangenaam. Nee, nee, helemaal niet. Ik vind het prima hier Goeie in huis. vibes, toch? Maar dit is gewoon ook een heel nieuwbouwhuis. Je hebt allemaal katten, die maken de vibes wel beter. Ja, nou ja, maakt het dus wel uit of het nieuwbouw is of niet. Omdat nee zeg je het niet. zelf ook. Nee, nee maar dat, zo, dat, dat zei ik omdat jij het net zei. dus uh, nou ja de, de, de Degene mijn... die, degen die ons gemaild heeft, heeft natuurlijk over een, uh, over een hele oude plek. Ja, maar dat huis waar mijn moeder in woonde, komt uit 1960 of zo. Is ook niet heel oud. Dus ik denk op zich niet... Dat, uh, leeftijd genoeg van... voor een vervelend oud vrouwtje om te blijven plakken, blijkbaar. Ja, dat wel. Maar ja, ik de, ik bedoel, energie hoeft, ook niet alleen, hoeft niet alleen van dode mensen te komen. Dat kan ook van iets anders komen. Je kan ook zeggen, als we in het paranormaal zitten, het komt van leilijnen. Of het komt van andere dingen die hier mis zijn, zeg ja. maar. Om het, uh, dus, het, ja, dus dan maakt het niet uit hoe oud je huis is. Oh. Ja, maar hier voel ik me goed. Fijn dat je het even vraagt. Onze kaarten zijn gelezen. Oké, okay, maar kijk. Um, wanneer heb jij dat voor jezelf gedaan? Voor het laatst? Of iemand anders voor jou? Uh, Niels heeft dat gedaan toen ik in Zweden was. Dus anderhalve maand geleden. Ja, Niels waarmee we. Een ja, nieuws uh, Niels van het interview. Oké, okay, dus het. Uh, ja. en, da en daarvoor. Zag en maar. daarvoor was het ook Niels toen hij in Nederland was. Ja, precies. Dat is wel een tijdje, een tijdje terug al. Uh, Nee, Niels aan het begin van het jaar. Ook via internet, via Zoom of Skype of weet ik veel. Oh, ja. Ja. Dus, ja, dus voor jou is het wel iets wat je zo, zo, regelmatig... Zoorde uh, nou ja. of regelmatig. Ja, ik denk wel een paar keer per jaar. En ik heb het, volgens mij misschien ook al begin van dit jaar... nog een aantal keer mijn eigen kaart en dan zo elke dag een kaart getrokken. Ja, en als je dat er zelf doet, geeft dan moet je dan ook nog opzoeken wat het betekent? Of uh, ik het ja, dan? ik ben niet zo uh, pro als uh, Niels en uh, Jill. Wat ik bij Jill, wat me, wat me heel erg opviel, uh, in vergelijking met andere mensen, Niels heeft een aantal keer voor me gelezen, andere mensen hebben ook wel eens voor me gelezen, uh, en ik zelf dan, ik vond daar heel uh, intuïtief. Ik weet niet of dat het, het juiste woord is, ja, maar. Uh, denk het wel. Ja, ik denk dat. Ja, nou ja, dat is het. Ja, en. Um, Heel erg to the point. En um, dat vond ik er heel fijn aan. Mm -hmm. En uh, ik heb wel eens lezingen gehad. Niet van Niels per se, maar van andere mensen. Die wat meer... Waar ik ook wel wat mee kon. Maar die meer een soort van vage, abstractere bewoordingen bleven. En uh, ik vond haar gewoon heel erg uh, straightforward. Wat ik heel erg kon waarderen. Maar ik kan me ook voorstellen dat het een, een stijl is die niet iedereen past. Ja. Maar nou is dat ook logisch, want niet elke, weet je, iedereen heeft een eigen stijl... of een beetje mensen hebben een eigen stijl, dat moet ook aansluiten. Bij mij sluit het heel erg aan, merk ik. Mm -hmm. ja. Ja. ja, ik vond het grappig, want ik heb natuurlijk helemaal geen ervaring. <tacht> en om eerlijk te zijn, ik verwacht natuurlijk ook niet echt van... Uh, van ik, ik zei nog toen we gingen opnemen voor, uh, van zullen we wel de gordijnen even dicht doen... en een kaarsje aandoen of zo. En uh, toen zei jij al zelf van nou, dat is niet zo nodig. En... Um, ja, dat sprak ook een beetje uit de manier waarop zij lezingen doet. Of zo. Het is niet van je gaat zitten en dan krijg je een hele stapel kaarten om je oren heen. En er wordt allemaal heel mysterieus over gedaan. Ik vond dat wel heel, uh, een hele frisse manier van, uh, van kaarten lezen die zij deed inderdaad. Ja. Echt zo'n een beetje from the hip haast. Van. Tjuw, tjuw, tjuw. Oh ja. en deze, pjuw, weet je wel. Ja, ja. En uh, ja, dat vond ik heel leuk eigenlijk. Ja. Naast uh, dat het... Uh, ja, nou ja, we hadden allebei onze eigen onderwerpen, zeg maar, om iets over te vragen. Ja. En uh, ja, ik merkte wel van. Nee, daar, daar klopte wel het een en ander uh, keihard aan. Ik had het idee dat jij best onder de indruk was. Ja, ik was wel onder de indruk van eigenlijk. Ja. Um, aan de andere kant, uh, nou ja, zij, uh, zij, zelf, zij zelf ook niet van, uh, dat, het, uh, dat ze een hele mystieke insteek heeft met, uh, met uh, kaarten lezen. Uh, en uh, heb ik dus zelf ook niet. Um, ik denk dat je uiteindelijk dat je gewoon eruit haalt wat je zelf erin ziet zitten. En ik denk dat dat de meerwaarde is van, uh, van het laten lezen van Tarot. Mm -hmm. Dat je gaat nadenken over het onderwerp wat je, waar je mee aan komt zetten, zeg maar. Dat je een soort van, een soort van spiegel voorge, voorgehouden krijgt... maar dat je zelf een beetje... Um, ja, niet per se bepaalt wat je dan in die spiegel ziet... maar het, die kaarten leiden je naar een bepaald beeld. Mm -hmm. Maar dat komt wel uit jezelf. Mm -hmm. Niet dat zij letterlijk zegt van het zit zo en zo in elkaar. Nee. Het is meer dat zij een beetje... Een, of tenminste de kaarten dan geven hem een, een beetje een richting aan. En jij kan dan nadenken over de combinatie van de vraag die je hebt... en de richting die aangegeven wordt. Mm -hmm. En mm -hmm. dat kan dan leiden tot... Ah, hmm, zo heb ik er nog niet over nagedacht. Of, oh, dat, daar zit wel een kern van waarheid in. Terwijl je die waarheid er zelf uit trekt, dus mm -hmm. zeg maar. Ik denk dat het ook zo is dat bijvoorbeeld... als er iets minder goed matcht met de werkelijkheid... Mm -hmm. dus als er gewoon iets, niet, iets gezegd wordt wat niet klopt... Dat je zelf wel de neiging hebt om dat dan ook niet een waarde mee te geven. Mm -hmm. Ja, volgens mij, ik weet niet of je dat toen in het gesprek hebt benoemd. Maar dat, dat heb je inderdaad, dat heb ik je eerder horen zeggen. Dat als je, het wederom dat ik denk, als ik je interpreteer dat je zegt. als het geen waarde heeft, dan vergeet je het eigenlijk. Je onthoudt de dingen die blijven hangen. Ja. Ja. ja, ja. En die je aanspreken. Ja, zo kijk ik er tegenaan. En ik denk dat dat wel meegeeft wat de meerwaarde van een taru kan zijn. Mm -hmm. Dus ik, uh, ik wijs het niet af als. Uh, Totaal zweverig of, uh, of nutteloos. Uh, denk juist dat je er iets mee kan. Als je je daar open voor stelt. Mm -hmm. van, nou, kom maar op. weet je wel? Die, die attitude hebben we altijd wel een beetje. Dus uh, daarmee ging ik ook gewoon het, uh, de, de, de, de, dezelfde legging in. En had je verwacht dat hij zo... Uh, ook al is het misschien je eigen interpretatie zo helder zou zijn. Ik vond hem nou heel helder. Mm -hmm. uh, over mezelf, maar ook over jou. Ik vond het vrij uh, concreet wat ze zei. Mm -hmm. uh, en vrij to the point. Um, uh, oh ja, dat wil ik zijn. En ook over jouw situatie. Um, ja, ik, ik, krijg, ik merk dat ik... De, ja, wat, wat, wat was je verwachting vooraf? Ja, ik heb geprobeerd om uh, eigenlijk geen verwachting te, te scheppen... Mm -hmm. wat, wat ik denk over hoe Tarot werkt voor mensen... Uh, dat idee had ik al. Want mm -hmm. ik heb er natuurlijk wel over nagedacht voordat we dit gingen ondernemen. Mm -hmm. um, dus ik was al wel voor mezelf van overtuigd. Van, uh, ja, je haalt er zelf je, je waarde uit, zeg maar. Um, op het moment dat dat gebeurt, is het heel, voelt het heel verrassend. Mm. En, en krachtig en inzichtelijk op een bepaalde manier. Uh, maar dat, die twee dingen die gaan voor mij prima samen. Ja. Het devalueert uh, de leg ik niet. En uh, maakt het ook niet uh, heel esoterisch of zo. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, en ga je mee in waar we het ook over hadden? Over, want uh, Jill was heel nuchter. Nou, we zijn allebei nuchter. Ik denk dat ik van ons drie nog wel misschien de minst nuchtere... <laughs> de mm. meest zweverige was. Maar ook zij kwam er uiteindelijk op uit zo van... ja, er is, ik kan heel veel verklaren hieraan of ik kan heel veel... Uh, nou, ja, vanuit haar psycholoog uh, achtergrond van studie van psychologie uh, kan ze heel veel verklaren. Maar er was toch een deel waarvan je het hebt van: ja, maar dat, dat valt nog net niet te verklaren. Van hoe? Ja. Van waarom is het zo to the point? Ja, hoe kan correct? het zo, the, zo correct zijn dat zij ook zei: van nou, ik ben er zelf soms ook verbaasd over mm -hmm. hoe, uh, hoe anderen zeggen hoe. hoe hoe correct het is. Of hoe, nou, het gaat niet eens zozeer over correct... want dan lijkt het alsof het een soort van testen te zijn... of het goed is of niet. Maar nou, dat het gewoon heel erg aansluit. Deels heb je het, heb het natuurlijk... bedoel je dat wel? Ja, ik bedoel het wel... maar dat is niet het enige. Laat ik dan zeggen... het is niet het enige. We zaten daar niet om te testen van... gaat zij... Uh, nou ja, niet heel... Niet, een deel had daar natuurlijk mee te maken... want anders zouden we het niet doen. Nou, we zijn er voor de ervaring, denk ik. Ja, we zijn er voor de ervaring, ja. Ja, maar je kan niet ontkennen dat in je achterhoofd... dat je toch gaat denken van... gaat dit kloppen of niet. Tuurlijk, ja. dat is een onderdeel van de ervaring. Ja, maar dat zij op een gegeven moment... dat ze wel zei van ja, er zit gewoon dat stuk in dat ik dingen zeg... waarvan andere mensen iets hebben van wow, dit klopt echt als een malle En mm -hmm. dat zij ook eens even ja, geen idee waar dat van aankomt. Nou, ik denk dat dat de reden is waarom er nog steeds mensen zijn... die de kaarten leggen. Ja. Ik denk niet dat... En of je dat nou wil verklaren door de, de mystieke kracht van uh, archetypen... Of, uh, of, uh, of, of de niet-mystieke kracht van archetypen misschien. Ja. Um, ja, wat je zeggen, nou, dat ik dan benieuwd ben, zeg maar. Uh, uh, of jij dat ook iets onverklaarbaars vindt, of dat, of dat er ergens toch nog iets zit uh, van de, ja, de, dat ja, hoe je, hoe je daarmee omgaat als scepticus zijnde. Sorry dat je elke keer... Ik pak je niet zozeer op je scepticus. Ik ben oh, gewoon nee. heel nieuwsgierig. Kom maar op. Daar. Ja. <laughs> ik ben er trots op dat ik scepticus ben. Dus ja. wat dat betreft kan je me, kan je me niks maken. Okay. Nee, uh, hoe dat in mijn wereldbeeld past. Ja. Zeg maar. ja. Nou, ik uh, leg hierbij graag de vergelijking met cold reading. Mm -hmm. Bij cold reading zeg je eigenlijk iets... Je, je doet je eigenlijk voor als medium. En je zegt iets algemeen over een persoon waar veel mensen zich in kunnen vinden. Ja. En dat zijn vaak hele intense ervaringen... voor mensen die, die dat, daarin geloven. En je hebt natuurlijk ook uh, patroonherkenning. Bijvoorbeeld uh, dat je ergens een gezicht in ziet. Of een uh, nou ja, toast met Jezus is een mooi voorbeeld mm -hmm, daarvan. Mm -hmm. uh, misschien niet het beste voorbeeld hiervoor. Maar um, ik denk doordat er toch een proces plaatsvindt... waardoor je het, uh, wat er gezegd wordt op een plekje, een plekje geeft... Daarnaast weet zij al een beetje de context, want ze heeft de vraag uh, gekregen. Dus ja. ze kan binnen die context opereren. Ja. Wat ook de bedoeling is van zo'n legging. Ja. Maakt dat het uh, puzzeltje be beter past dan als je normaal gewoon iets uit de lucht zou grijpen... en kijken van, is dit relevant voor je? Ja. Dus er zijn allerlei zaken die het al soort van uh, toespitsen naar een bepaald punt toe. En daarnaast, als je gebruik maakt van archetypes... Ja, die zi archetypes zijn er niet voor niets, mm -hmm, weet je wel. Mm -hmm. Net als clichés zijn niet voor niets clichés. Het zijn personen of situaties of emoties die, uh, die algemeen resoneren bij mensen. Ja. En binnen de, de, de context van de lezing en een vraag daarvan... denk ik dat het dus zo is dat als iemand daar iets over zegt... dat, het sneller, dat je dat sneller een, uh, een plekje in de puzzel kan geven dan, uh, ja, dan wanneer eigenlijk niet. <laughs> als, niet... als daar niet, geen archetypes voor gebruikt worden? Ja, hebben. nou precies. Uh, als je de schaakstukken voor zou... Ja, misschien zelfs... Nou ja, daar heb ik ook over na zitten denken. Ik denk eigenlijk dat je prima een soort tarots, uh, uh, manier legging kan verzinnen met een schaakspel bijvoorbeeld. Mm -hmm. mm -hmm. uh, Geef de koningin en de koning en, en, uh, en de pion. En goed en, en wit en, en donker. Of uh, weet je wel... Uh, kaarten die op zijn kop liggen en recht liggen. Ik denk dat je daar ook... Bijvoorbeeld, een. een, een, een ja, een, ik, ik noem het ook niet. Ja, ze zei zelf ook niet van. Ik voorspel dat ook niet. Mm -hmm. Ik doe geen, niet zozeer voorspellingen, maar beschrijf meer de situatie. En um, ja, ik denk dat, dat al die feiten bij elkaar. of al die, al die zaken bij elkaar ervoor zorgen dat het werkt. Ja. Zo kijk ik er tegenaan. Alright. En uh, ja. Ik moet toegeven van uh, toen, we, de, de, toen we het aan het, uh, aan het doen waren, zeg maar. Of aan het ondergaan, ik weet niet hoe je dat zegt. Uh, ja, ik, ik zei nog wel uh, van... Oh, zie ik voer kippenvel nu, mm -hmm. weet je wel. Van, wow, dit is wel uh, heel accuraat. Um, maar ik denk daar niet zoveel hogers bij. Nee. Nee. Maar om de bal even terug, terug te kaatsen dan. Uh -huh. Hoe ik er tegenaan kijk... Ja. Um... Ik denk vrees dat dit wel een beetje zweverig gaat worden. En nee, maar dat is, dat is, daar ben ik benieuwd naar. Ja, ja. En, uh, ook omdat ik er niet zo goed woorden aan kan, vinden, aan kan geven. En wat trouwens over zweven, wat ik ook grappig vond... wat ik bij mezelf bemerk, wat ik bij sommige andere mensen bemerk... en wat ik bij Jill ook bemerkte. Ik, aan de ene kant, we zijn allemaal op een bepaalde manier nuchter. En daar uh, staan we ook in. En, maar er is ook een soort bijna angst om als zweverig gezien te worden. Want ze zei ook een paar dingen. zei ze Oh, dit klinkt wel een beetje zweverig. Ja. Uh, alsof dat dan ook iets uh, verkeerds is. En een soort ik excuus. Zo van, uh, ja, sorry zo van dat... sorry dat het zweverig is. Uh, dat er zit toch een, uh, bij mezelf zit ook een soort channel op. Ook, uh, en ik snap dat de afkeer van zweverig, want het kan ook gewoon heel niksig zijn. Je kan inderdaad, wat jij zegt, je kan een soort van hele grote woorden gaan gebruiken die van alles kunnen betekenen, helemaal niks betekenen. Um, en ik zat uh, een andere podcast te luisteren met Conor Abiep. Hoi, daar ben je weer. Uh, maar daar zat ook, die was ook weer bezig met allemaal dingen over antroposofie... en weet ik van wat allemaal. En die zei ook bij zichzelf van... ik merk nog steeds uh, de neiging om dingen... hij noemde het dan cushionen, om er een beetje in te pakken... en het niet te zweverig te maken. Tenminste, zo interpreteerde ik uh, cushionen. Ja. Zodat mensen niet weggillend wegrennen van... oh my god, hij is redelijk far out there. Dus ik snap het ook. En tegelijkertijd denk ik, oh, dat is ook wel interessant om naar te kijken waar dat dus ook in zit. Dus ook bij mezelf. Of interessant, ik vind het interessant om te bemerken dat dat dus daar ook is. Ook om de angst om toch te worden weggezet als niet serieus. Stigma. Ja, inderdaad. En uh, sommige mensen gaan vol onzweverig. Um, nou ja, ik bedoel, Nikki gebruikt ook bijvoorbeeld heel veel termen. Of het medium van de aflevering over geest in huis. Um, uh, maar ik vond haar niet in haar benadering zweverig, zeg maar. Uh, maar zij was daar minder mee bezig van, komt dit zweverig over of niet? In ieder geval, nou ja, daar, daar, het is even een soort hersenspinsel waar ik mm -hmm. nu uh, op uh, reflecteerde. Nou, ik vind dat we ons, uh, ons niet hoeven te schamen bij deze podcast... voor mm -hmm. de mate van zweverigheid uh, waar je dan wel of niet in gelooft. Ja. Het, zijn het is natuurlijk een heel spectrum. Ja. En je hebt, het is ook nog eens een spectrum... waar uh, ook een aantal mensen in opereren met slechte bedoelingen. Ja. ja. Hè, oplichters, kwakzalvers, dat soort zaken. Dus dat maakt het allemaal extra gevoelig. Daarnaast, je hebt natuurlijk ook nog gewoon dingen... waar je zelf uh, niet of minder in gelooft dan in andere dingen. Dus je hebt een soort van... Dat ook zo. Je moet het zelf maar een beetje balanceren van... Um, uh, om het maar gewoon even simpel te zeggen waar je in gelooft. Ja. Wat er was zweverig... Te... Je hebt een soort van... Nou ja, er zijn dingen waar jij je, waar je blijkbaar in gelooft... die je zelf ook een beetje zweverig noemt. Mm -hmm. En er zijn dingen waar je niet in gelooft... die je ook zweverig noemt. Dus wat dat betreft is zweverig een beetje een rotwoord. Ja, is ook zo. Is ook zo. En ja, nee, dat is waar. Maar het is ook een soort angst... dan als je dan dingen gaat zeggen die... Uh, onduidelijk klinken of zweverig klinken of die in een bepaald gebied zitten wat we als zweverig benoemen dat je dan ook alsof de rest alsof je dan niet serieus wordt genomen of zo en ik merk dat ik dan toch beweegt ben van ik wil wel serieus genomen worden maar uh, ja nou ja dat en ook omdat ik er zelf misschien nog niet helemaal uit ben ik geloof wel dingen of tenminste ik geloof in de ervaring die ik heb ja. om het zo maar te zeggen en ik ben ook nog wel veel dingen aan het uitzoeken of nog wel ja ik ben wel dingen aan het uitzoeken van ja maar waar tot hoe ver gaat bepaalde geloof of overtuiging. Ja, geloof is ook maar... Gelo ik geloof erin vind ik ook al bijna een soort van beslissing... want ik geloof dat dit waar is of zo. Dat zullen mensen die <laughs> geloven niet zo zien... maar voor mij is dat dan wel een soort van... Uh, ik geloof dat dit waar is. Ik, ja, geloof is voor mij niet een 100% overtuiging overtuiging. Mm -hmm. Ik weet dat het waar is, ja, zeg maar. dat wou ik net zeggen. Ja. ja. Um, anyway, we gaan helemaal ver af uh, van uh, je vraag... Uh, ja, nee, ja, even kijken hoor. Um, wat ik heel erg heb met uh, tarot... En, uh, is dat het voor mij... en dit vind ik dus moeilijk om in woorden te vatten... dus ik ga een beetje uh, zweverig, zweverig doen. doen. Of gewoon <laughs> vage dingen zeggen misschien. Mijn overtuiging of mijn geloof is dat... Um, bepaalde uh, kennis of bepaalde... Uh, of archetypen. Of dat er bepaalde dingen in de lucht hangen. Dus in een situatie zoals ik die geschetst heb. Uh, in het kaarten leggen met, met Jill. Maar wat ik ook met Niels heb gedaan. Weet je, ik schet een situatie. En ik heb het idee dat met kaarten je kan intappen. Op dat wat eigenlijk er al is. Maar wat niet tastbaar is. Eigenlijk maakt het dingen tastbaar. En geeft het woorden aan dingen die al er al zijn, zeg maar. Waarmee ik niet denk, oh, de hele toekomst zich uit. Het gaat niet over van, oh, we kunnen de toekomst voorspellen, maar wel. Net zoals wat sommige mensen met een bepaalde intuïtie hebben. Dat je een bepaalde gevoeligheid hebt voor, ik noem het maar even niveaus of, ja, woorden. Ik vind het echt moeilijk, maar um, die je in het dagelijks leven niet ervaart. Omdat je ervoor afgesloten bent of dat je dat niet hebt ontwikkeld of omdat whatever reason. En dat met kaarten uh, dat een middel is, is daar om daarop in te op, op dat niveau te komen of door mensen die misschien helderziend zijn... dat sommige mensen of heldervoelend... of uh, andere vormen die daarvoor gebruikt worden. Uh, ja, Dus dat je dingen uh, naar het hier haalt, wat er eigenlijk al is. En dat het medium dus de vorm is om het naar hier te halen. Ja, en wat en dit, um, waar ik ook benieuwd naar ben, is uh, als je dit zo beschrijft... Wat waar precies de, de magie plaatsvindt. Om het even... Nou, laten we het in het zweverig territorium mm -hmm. te houden. Zeg maar. Nou, ik vind het niet zo eigenlijk... Ik vind het dus niet zo magisch. Ik vind het wel bijzonder. Want het gebeurt niet, niet veel. Uh, het doet mij denken aan... Volgens mij wat ik ook in de eerste podcast heb gezegd. En het is een ervaring die ik soms nog steeds heb. Dat ik zeker rond mijn zeventiende... Dat ik soms bijna aan la The Secret. En dat vind ik dan wel weer heel zwevig. En nou, daar heb ik wel allemaal issues mee. En gevaarlijk. Dat, en gevaar. nou, in ieder geval, daar, daar, daar kunnen we misschien ook nog een keer... een aflevering over maken. Maar dat ik soms uh, het gevoel had dat ik bepaalde dingen... Wenste, of zei, niet eens bewust aan de secret want daar was ik mee bezig... en dat ik dat dan losliet en dat een week later dat gebeurde. En dan kan inderdaad precies wat jij zei van, we hebben dat ook gezegd... van ja, je onthoudt natuurlijk de dingen die je eruit hebt, hebt gegooid... en die dan zo zijn dat je denkt, oh, dat is toevallig. Maar het was, voor mijn gevoel was dat toen heel erg vaak. En ik heb soms nog steeds van die ervaringen dat ik denk... hé, hey, wacht eens even, dit is waar ik gisteren uh, nog aan dacht... van oh, dat zou ik heel graag willen en dan dacht, daarna gebeurt het zo van ik graag. wil een uh, ik heb wat geld nodig vond ik maar een gouden ja, tientje geld niet. ja dat zou heel leuk zijn maar dat was niet hoe het werkte maar ja dat gouden tientje is wel gewoon maar <laughs> anyway nee het gaat dus ook niet over dat soort dat soort dingen. Nee. Maar. was um, een en, beetje flauw. Ja, nee, dat is, dat is oké. Okay, dat, okay. uh, dat zijn natuurlijk de dingen die je wil wensen. Geld en zo. Ik in ieder geval wel. Maar. Um, ja, voor onze luisteraartjes. We gaan een Patreon beginnen, geloof ik. Oh ja, was dit. Uh, was dit was, de, de step-up naar Patreon? Ja, we gaan een Patreon beginnen. Patreon. Kom met je geld. Nee. Zie je show notes. Uh, Doe show notes? Uh, even denken. Um, en daarbij zit voor mij dus ook iets van. Uh, je doet ja, en dit vind ik dus heel echt. Want nu wil ik dus gaan zeggen: Je doet iets met de energie, maar er hangt al iets. Of dat nou in mijn het, be, de, het beweegt om je heen. En het kan het zijn, zo'n law of attraction, wat ze zeggen, waar ik ook naar, nou, waar ik dus heel veel moeite mee heb, maar waar ik dan ook met denk van: Je tapt in op een bepaald niveau. En ik vind het ja, en dat daar haakt tarot ook op aan. Alleen tarot vind ik een stuk concreter... dan wat ik net zei. Omdat dat dus niet zulke tastbare ervaringen zijn. En, en dat, dat veel, voor mij veel vuilbaarder is... van ja, je onthoudt alleen de dingen die uh, wel kloppen. Mm -hmm. uh, maar, maar om ja. nog een keer mijn vraag te stellen... om te, gewoon op te kijken of ik iets kunnen duiden mm -hmm. hierin. Is degene die de kaart legt... degene die de magie opwekt... zijn het, zijn het de kaarten? Kan het ook met iets anders? Maakt dat uit... Volgens mij maakt het medium niet zo heel erg veel uit. Uh, maar gaat het meer over de persoon die een bepaalde gevoeligheid heeft? Dus Jill heeft, in mijn optiek, een bepaalde gevoeligheid uh, om dingen uh, te lezen in die kaarten. Uh, die dus ook of een intuïtie of hoe je het wil voelen. Maar in ieder geval, een, een, een, een relatie misschien met die kaarten en een gevoeligheid uh, waardoor dit zo makkelijk gaat. Een ander zal dat misschien... met iets anders hebben. Uh, ik noem maar uh, wolkenleven. Ik denk maar even wat. Hè? Mm -hmm. Ik denk dat het met heel veel dingen kan. Maar als het medium wat je gebruikt... aansluit bij jouw gevoeligheid... dat, dat er dus verschillende media... kunnen zijn die passen... bij de persoon die dat doet. En sommige personen... hebben geen medium nodig, want die zijn zelf... al het medium door... Uh, de gevoeligheid die ze hebben. Zoals Nicky dat... misschien op een bepaalde manier heeft. Ja, ja. ja. Maar wat ik wel geloof is dat het niet uit die persoon zelf komt... maar dat de persoon die dat dus doet, gebruik maakt van wat er al is. In de lucht hangt. In de lucht hangt, om het zomaar even te benoemen. Ja, uh, ja dus ik, ik, daarom hang ik ook minder op aan mensen. Ik bedoel, sommige mensen zullen daar beter zijn in zijn dan anderen. Ik kan me namelijk wel voorstellen dat het heel goed mogelijk is... dat je echt een waardeloze lezing van iemand krijgt. Ja. Ja. Of... Uh, hè, wel of, of ja dat als je het door een computer zou laten leggen of zo, dat kan natuurlijk. Ja. Je zou bedenken van, oké, ik maak een, schrijf een stukje software, die zal er ook wel zijn. Ja. <laughs> Om even een kaartje te leggen voor je. Ja. Maar ik denk, ik denk dat dat, dat dan de ervaring een stuk minder uh, intens zal zijn. Ja. Denk je dat ook niet? Ja, dat denk ja. ik wel. Ja. Ja. Dus uh, dat is mijn uh, interpretatie hiervan. Ja. En als je het voor jezelf legt, dan ben je het natuurlijk sowieso wel zelf. Dan ben je het op al een soort van closed loop. Ja, ja, ja, klopt. Alhoewel, ik denk dat het soms beter is om het door anderen te laten doen, juist omdat je er zelf zo in betrokken bent. Misschien beter voor mij. Laat ik mm -hmm. het even bij op over mezelf houden. Dat het juist heel prettig is dat het uh, via een ander persoon komt. Nou, omdat daar toch een bepaalde afstand tussen zit en dat dat voor mij werkt. Uh, dat, ik kan me voorstellen dat voor mij in sommige gevallen. Of dat je te, ja, uh, ja, dat, dat te, te dicht bovenop zit of zo. Dat er net een andere blik... Uh, ja, bijna net als, als je een stuk tekst hebt gelezen... waar je heel erg veel mee bezig bent. En dat een ander daarnaar kijkt, zo vergelijk ik het maar even. En die ziet daar weer even andere dingen in. Dat je denkt, oh ja, shit. Ja, nee, dat klopt helemaal. Ja. Ik heb het zelf niet gezien, want ik zit er te, de boven, te dicht bovenop. En soms kan het wel heel goed werken. Wat Jill ook zei van... Dat ze soms kaarten voor zichzelf trok. Of dat ze, en dat je soms zegt van, oh ja, shit, ik wil het eigenlijk niet onder ogen zien. Maar het ligt hier nu voor mijn neus, dus ik moet het wel uh, aangaan. Ja, dat is ook wel eens mijn ervaring. Die kracht heeft het ook wel, denk ik, ja. in zich. Ja, zeker. ja, ja. De, Ik denk dat dat ook een reden is waarom ik die podcast uh, doen zo leuk vind. Omdat ik hoef het niet zozeer verklaard te zien uh, wat er hier gebeurt. Maar ik zou het wel heel fijn vinden om er meer woorden aan te vinden of meer Tastbaarheid aan te kunnen geven. Omdat het iets is wat ik... in mezelf heel sterk voel. Ook wat we met Niels zeiden over... die angel cards die dan in winkels liggen... en zo, waar ik heel sterk iets heb van... ja, misschien ook dat voor mensen werken. Maar voor mij is dat heel duidelijk iets van... ja, maar dit is niet, dit is niet waar het over gaat. Ja. Um, en bij tarot heb ik heel duidelijk... heel sterk iets van... ja, maar dit klopt voor mij heel erg. En volgens mij klopt het ook met de lange geschiedenis... Met, in de diepte heel erg. Um, maar wat ja, nee. klopt er dan? Ja, en, dat, um, en dat ligt voor mij, voor mij niet in de psychologische of rationele verklaring. Maar, dus het gaat ook niet om de verklaring... maar wel over meer, ja, meer tastbaarheid, meer woorden, meer iets. iets nee, nou, niet eens zozeer tastbaarheid, maar meer, ja, er meer aan te geven... dan wat ik er nu ja. aan kan geven. Ik vind het wel interessant hoor, waarom, waarom je denkt... dat de ene methode beter is dan de andere methode. Ja. Ik denk zelf dat... Uh, de klassieke tarot, zeg maar... zolang al zijn, zijn uh, diensten heeft bewezen. Ja. Uh, ja. Dat dat... dat die tool zet... Om, om ermee te doen wat je wil doen. In dit geval uh, iets zeggen over je huidige situatie... of misschien de toekomst voorspellen. Mm -hmm. Dat gewoon de beeldenissen van, van die kaarten... Uh, ja, en specifiek en vrij genoeg zijn... En een hele, hele brede lading dekken. En dat bijvoorbeeld zo'n angel card. Want ik had begrepen, daar staat gewoon een tekstje op. Een tekstje op, ja. Die kun je dan elke dag trekken. Tenminste, dat, dat, ja. zo heb ik ze ooit uh, voorbij zien komen. Ik denk even goed prima. Van mm -hmm. oké, okay, je trekt wat uh, uh, en dat vertelt je iets. En daar doe je dan iets mee of niet. Alleen, dat al, zodra dat een geschreven tekst is, zit je gebonden aan cultuur. En aan wat precies die tekst tegen jou zegt. En... Uh, weet je, het limiteert heel veel. En ja. ik denk dat uh, klassieke Tarot in al zijn varianten lekker, lekker en breed te interpreteren is. En specifiek een heleboel situaties uh, kan beschrijven. Ja. Uh, en dat dat het uh, kwalitatieve verschil is tussen Tarot en Angel cards. Ja. ja je, je hebt ook aangegeven dat daar ook uh, voor meer doelgroepen... Uh, verschillende decks zijn ja. uh, inmiddels. Ja. Nou, nou, weet ik daar niet zoveel van, Maar mm -hmm. ik kan me voorstellen dat die wel alle, allemaal... dezelfde ingrediënten hebben als de klassieke uh, tarot. Ja, ja. Sommige, uh, volgens mij hebben de meeste wilden ook dezelfde indeling... met de grote arcana en de kleine arcana. Ik moet er nog even specifiek naar kijken. Maar sommige kaarten, die... Uh, ja, zijn wel... toch wel heel anders. Maar ja, ze zijn, ze zijn wel gebouwd op... Deze structuur. De, maar bouw, dan moet ik me... de lego steentjes lijken hetzelfde ja. van, van, ja. ja. van al die decks. Zeg maar uh, er zijn wel decks bijvoorbeeld, waar er geen hoge priesteres of uh, hoge priester is, of uh, dat dat niet verdeeld is in een mannelijke uiting en een vrouwelijke uiting. Mm -hmm. dat dat, dus daar worden andere, andere vormen aangegeven. Of ja. uh, geen witte mensen. Of geen uh, referenties naar alleen maar West-Europese of uh, Noord-Amerikaanse cultuur. Ja. Nou, Noord-Amerikaanse cultuur, nou ja, dat is natuurlijk ook. Uh, dan moet ik gelijk denken aan Niels met de medicijnkaart. Daar, daar is ook een heel uh, systeem waar wij niks van weten, zeg maar. Wat er, wat er bestaat, wat, nou ja. ja. wat gewoon zijn hele eigen archetypes heeft. Met zijn hele hè? eigen archetypes heeft. Ja, dank je daar wel denk ik aan toe. Ja. Ja. Nou... All Nou, wat ik nog wel even benieuwd naar ben, ja. uh, want we hebben dus die lezing uh, gehad en uh, het was dan geen toekomstvoorspelling. Maar ga je nog iets doen met de dingen die we toen besproken hebben gehad? Niet zozeer concreet, maar wat, wat doe je met de, met de informatie die je daar hebt gehad? Nou, de goede doen? vraag, maar om heel eerlijk te zijn, niet zo heel veel. Oké. Okay. De dingen waar ik vragen over heb gesteld, was ik al zelf, of, uh, heb ik zelf al beslissingen ingemaakt. En die ga ik ook niet veranderen. Dat hoeft ook niet naar aanleiding van de lezing. Dus dat was scheelt... het meer een bevestiging van ja. de beslissingen die je hebt? Dat je weet dat het... Ja, ja. Niet eens dat ik weet dat het een goede beslissing was. Mm. Maar het was meer een bevestiging van dit is de situatie... of dit is de situatie geweest. Ja. zoals het nu. Uh, en uh, dat viel allemaal heel netjes op zijn plek. Maar ik neem het niet aan als advies voor wat ik moet gaan... Dan nou, mm -hmm. heb ik daar ook niet zoveel onzekerheid over. Dus ik had daar, mijn vraag was ook niet zozeer zo van, wat moet ik hiermee aan? Het was meer van, nou, dit is, dit is aan de hand. Mm -hmm. uh, ik ben benieuwd wat de kaarten daarover zeggen. Ja. Eigenlijk. Ja. Um, dus nee, ik ga daar niet, niet heel actief iets mee, uh, mee, mee doen. En jij? Uh... Dat was voor mij ook grotendeels een bevestiging. En ook, nou ook wel dat ik toch merk... Uh, want ik had wel denk ik iets meer een vraag van... wat, wat moet ik hiermee doen? Ik zit in een situatie... ik, ik vind het... De, er zijn keuzes gemaakt... maar ik weet niet zo goed wat ik daar... Uh, ik merk dat ik daar nog steeds mee aan het worstelen ben. En dat het voor mij wel een bevestiging was van... inderdaad van... nou wat de, hoe ik hierin heb bewogen was juist. En uh, als ik twijfels heb of toch nog een keer iets wil doen... dat... dat uh, dat ik dat niet hoef te noemen, uh, zeg maar. Uh, ja, dat klinkt een beetje vaag, maar... Uh, ja, het sterkt me in, in hoe ik in de situatie sta. En ik merk nog steeds dat ik soms heb van... oh, zal ik toch niet, want ik denk, wacht even, nee. Uh, en niet zo van, oh, de kaarten hebben het gezegd... maar wel van, nee, wacht even, uh, even een stapje terug. Hoe zit het nou eigenlijk? Ja. Ja. ja. Ik, ik denk voor uiteindelijk, eindconclusie voor wat mij betreft... is dat het... Uh een uitstekend middel is voor zelfreflectie. Ja, ja, absoluut. absoluut. En dat is eigenlijk iedere keer maar dat is nu mijn ervaring... en dat is in eerdere ervaringen. Uh, in ieder geval met Niels. Om hem nog even extra te. Op... <lacht> nee, nee, mm -hmm. nee, extra. Op. Maar in mijn ervaring met Niels is dat ook heel erg zo geweest. Ook hoe hij ze uitlegde... en uh, hoe we daar toen mee om zijn gegaan. Of tenminste, hoe dat toen is gegaan... heeft het me heel erg... Uh, het heeft me eigenlijk altijd heel erg geholpen. Uh, alleen om soms even naar terug te blikken... en te denken, oh ja, wat is ook weer, wat is ook weer de koers waar ik op zat. of uh, um, Ja, en dat, dat... vind ik er heel erg prettig aan. Ja. ja. Cool. Nou, dan gaan we maar naar de tips Oh toe. ja, de tips. Oh my god, <laughs> ik weet het niet. En dat Jou. is niet omdat ik er niet... zoals vorige keer niet echt over nagedacht had... toen ik met House of the Spirits kwam. Maar omdat ik het gewoon met de hot echt... heel moeilijk vind. En zat ik me ook te bedenken... sorry, ik zit je het weer te ontbreken. Nee, nee? Oh, ik dacht dat je iets wilde zeggen... Ik hang um, aan je lippen. Ja, nou, wat fijn. Ik hoop dat heel veel mensen dat doen via <laughs> deze podcast. Um, eerst had ik een neiging om um, te verwijzen naar het andere werk van Pamela coleman Smith. Mm -hmm. Toch? Ja. Uh, ik opeens twijfelde ik. Um, want ze heeft natuurlijk meer gedaan dan de kaarten. En ik denk dat het waard is om daar. of tof is om daarnaar te kijken. Meer naar andere meer uh, Ja, ze heeft meer kunst gemaakt. Ja. En, en de kinderboeken die ze heeft gemaakt ook. Um, uh, dus dat zou ik sowieso aanraden, maar eigenlijk um, zijn er zoveel uh, mooie decks, alleen al om te kijken naar de kunst die er gemaakt wordt en de creativiteit die erin zit en, en uh, ja, er worden gewoon echt waanzinnig mooie decks gemaakt en eigenlijk wil ik dat aanraden. Niet zo misschien om voor jezelf een deck te kopen en er iets mee te doen. Maar überhaupt naar te, te kijken naar de kunst die erin zit. De creativiteit, de kunstzinnigheid en de variatie, de variatie ook. daar ook in. Het is zo ontzettend veel. En we hadden inderdaad met Jill bijvoorbeeld een hoordeck, Wat ik super grappig vond. Maar ik heb ook decks voorbij zien komen. Wat ook een, trouwens een mooi deck was. Maar ook andere decks voorbij zien komen. Dat ik echt denk, wauw, ik wil het aan de muur hangen. Zo mooi is het. Ja. Uh, en juist misschien ook wel omdat het soms zo met die archetypen werkt. Dat ik denk, ja, het is mooi. En het is meer dan mooi. Nou ja, het is niet zomaar een plaatje. Het, het is heeft niet zomaar een bepaalde, plaatje, Een ja. uh, bepaalde lading heeft, heeft het natuurlijk. Of een bepaalde betekenis. Ja. Een bepaalde, ja. ja. Ook als ik niet zou weten dat het in een, in een dek zou zitten, denk ik. Misschien ben ik hier nu bullshit aan het praten. Maar dat, uh, dat idee heb ik wel. Maar ja. dus eigenlijk zou ik denken, zou ik willen aanraden... ga gewoon eens een uurtje uh, een beetje koekelen. En er staan ook wat links in de show notes die we, uh, die we toevoegen... naar uh, sites waar je verschillende decks kan zien... of naar bepaalde mensen die we, die we mooi vinden. En uh, kijk en geniet ervan, zeg maar. Gewoon puur van het visuele. Ja, ja. goeie tip. Ja, bij deze. Ja. Schud ik gewoon zo even uit mijn mouw, jongen. Ja, ik zit natuurlijk weer helemaal vastgeklonken aan uh, het zoeken naar een filmtip. Ja. Ik heb je ook nog een lijstje gestuurd. Ja, laten we het wel even toevoegen. toevoegen. Ja, daar, ja <laughs> een lijstje met uh, een hele lelijke website. Met een uh, uh, lijst van uh, films waarin Tarot gelegd wordt. En ja, dat zijn bijna allemaal slechte films. Behalve Op... House of the Spirits. of is er the ook Spirit, in. Er zijn nog een paar andere goede ja, films Ja, er zijn wel Maar veel crap. Ja. <laughs> ja, een prachtige film met Snoop Dogg. <laughs> Echt? Langs oh, daarover. die heb ik niet eens uh, <laughs> Bones Oké. Volgens mij speelt hij Snoop Dogg een vampier in die film. Maar uh, nee, ik heb een, een andere tip. En uh, tot mijn schande heb ik die niet eens zelf gekeken. Maar de trailer is heel spannend. Voor als je meer wil weten over een ja, frisse interpretatie uh, van, van Tarot. Mm -hmm. Het is een, uh, uh, een kunstenaar, Enrique Enriquez. Die heeft een uh, documentaire, die heet Uit Het gaat eigenlijk uit 2015 gaat eigenlijk over hem. En zijn soort van uh, ja, unieke kijk op, op Tarot... In order to speak the language of the Marcetaro, we need to be dumb. He really has a way of turning the ordinary into poetry. He'll start talking about the interactions between the pictures and what's happening. And what you do in your mind, you just start connecting it to your life, and a story comes out. He is connected by a cord to those cards. He is walking tarot. A skeleton is an alphabet. It's a limited set of elements arranged in a very specific order. But if we were to rearrange the elements, we will get a different creature. Or when we rearrange a tarot deck, we get different messages. Bourgeois sentimental twaddle does not interest him. And if we don't have people that are willing to rub people the wrong way, no fires get started. My role as a tarot reader or whatever is to be a translator, and that's it. Ik ben niet een psychologist. Ik ben niet verantwoordelijk om de oplossingen voor iemand te geven. Ik heb geen antwoorden op iemand die vragen heeft. Ik weet niet over iemand. Het enige wat ik kan doen is je de kaarten te laten zien. En te vertellen dat deze kaarten verbonden zijn. En dan je dat te nemen, ga naar huis. Ik denk in de morgen. Ik weet het niet. Maar het komt maar mij over als een hele. Uh, ja, frisse kijk op, uh, op Tarot en de, de, het nut ervan in, uh, in de huidige maatschappij. Als je de comments ook leest, dan zitten een paar mensen zijn heel boos op hem. Mm. Gewoon alleen al van, vanwege de trailer, van uh, respectloos uh, omgaat met uh, Tarot en zo. Mm. Hij is iemand die, uh, ja, het is een poëet en hij uh, heeft een patafysische achtergrond... Wat is patafysis? Ik dacht pa dat er parafysie was. Maar... Nee, nee. Uh, patafysis is een uh, parodie uh, wetenschap. Ah, okay. uh, die uit de jaren zestig, uiteraard. Want daar komen allerlei ja. parodie religies en uh, dat soort dingen vandaan. Uh, die, ja, Ik heb geprobeerd er om iets, uh, iets over te, te lezen. Maar het, is, het wordt al heel snel heel vaag. En dat is eigenlijk een beetje de bedoeling ook van, uh, van patafysica, volgens mij. Het is ja. iets wat de metafysica ontstijgt. Oké. Okay. Dus daar, daar zit al een soort van uh, next-level humor in. Ja. Die uh, volgens mij ook uh, erg embodied wordt door, uh, door Enrique Enriquez. Uh, je kan hem kijken op Vimeo voor vier eurotjes. All right. Dus uh, als je dat interessant vindt, check het in de show notes. De snow notes. De snow notes, <laughs> ja. Uh, zag er spannend uit. Ik had moeten kijken, maar ja, mijn huiswerk niet gedaan. Shame on you. Nee hoor. Uh, ik ga hier niks over zeggen, want ik kwam ook met de House of the Spirits die ik niet gekeken had, behalve dertig jaar geleden. Telt. Je hebt het gekeken. Uh, ja. Oké. Oké. Oké. Als je dat vindt meetellen. Uh, ja. Tof. Uh, nou, ik zet hem ook op mijn eigen to-watch-list. Ga je nog even die andere docu-pluggen die je mij laatst hebt aangegeven die Niels en ik hebben gekeken? Welke? De Satanic. Uh... Oh, want het is helemaal buiten het onderwerp. Van ja, ja, ja, maar ik zat even te denken aan toffe docu's. En ik weet niet wanneer we het over satanische dingen gaan hebben. Dus misschien oh, is het gewoon snel leuk. genoeg. Ja, dan ga snel ik niet genoeg? nu gewoon mijn tip aan uh, kapot maken? Oh, ja, jammer wat hij is zo leuk. Oké. Okay. <laughs> Bammer. Je zit een heel leuk varkentje in. <laughs> <laughs> oh, er zijn toch ook andere dingen die je dan aan kan raden? Hey, ik heb mijn tip al gedaan. Oh, oké, okay, jammer. Nou, ik... ja, oké. Okay. Geen extra tip. Waarom wil je zo graag dat ik de Satanische Tempel uh, promote? Omdat het podcast. gewoon een superleuke documentaire is en relevant. en uh, Omdat er een leuk varkentje is. Ik denk dat jij hem gewoon moet tippen. Ik weet niet, hoe heette die de Satanische Tempel? Nee, Heel Zeten heette die. Heel, Zeten. heel Zeten. Zeten, met een vraagteken. Heel met een Zeten? vraagteken, ja. En uh, ja, ik vond hem echt, uh, echt heel erg leuk. Um, Leuk en grappig. Ik heb er heel hard om gelachen. Nou, even terug. Als we het gaan tippen, dan moeten we oh, moet ja. er ook iets meer over vertellen. Uh, het gaat over de Satanic Temple. Die hoe lang geleden is opgericht? Ja, ik heb mijn huiswerk niet bij me. Niet dus. zo heel erg lang. Maar het is niet de... Um, het is niet de Church of Satan Church van Antoinette Lafay. Lafay. Dat maakt ze ook heel snel duidelijk. Ja. Het is veel recenter dan dat. Volgens mij is het niet zo heel lang. Zeven jaar geleden, vijf jaar geleden. Want daar is ook heel snel gegroeid. Ja, zoiets. Ja. En, dat, uh, en de Satanic Temple is... Heel serieus. En tegelijkertijd vond ik ze heel erg tong in cheek. Ja, de Stenic uh, Temple is eigenlijk bedoeld als een soort van tegenwicht... tot uh, de, de evangelische uh, uh, invloed die die ja. christenen hebben... op de Amerikaanse politiek onder andere. Ja, en dus dat bijvoorbeeld uh, een mooi voorbeeld in de documentaire is dat ze van die, uh, de, die tablets van Mozes, uh, ja, de ze ten Commandments. Stand, ten commandments hebben ze een standbeeld van gemaakt en dat staat dan buiten een overheidsgebouw. Dan denkt ja. het is een tempel, ja, gelijke monniken, gelijke kappen. Wij, Wij gaan uh, Bafometten hier even neerzetten, Bafomet met twee kinderen aan ja, zijn ja, ja, uh, Op schoot en uh, ja, de documentaire documenteert eigenlijk gewoon de. de ja, de strijd die vervolgens plaatsvindt om, het, om ja. het beeld daar te krijgen. Ja, want ze zijn ook heel erg serieus. Het Satanische Tempel was een idee... tussen een paar mensen die directe ontwikkelen de autoriteit. Dit maakt het leven leuk. De hebben een 10-commandments-monument... op de regeringsproperiteit. Satanisten vragen gelijke rechten. Ik ben een taxpayende member van Arkansas... en ik wil dat niet daar. Ze willen gewoon te irriteren. Het Satanische Tempel zegt... en je ook moet ons monumenten op de Satanisme As a Satanist, I believe that confronting injustice is an expression of the one satanic faith. You see Christian theocracy just creeping itself into our government and it is our duty to stand up to this. We want people to evaluate the United States being a Christian nation. It's not. We zijn heel serieus yeah. op dit moment loopt er een zaak uh, in de Supreme Court van Amerika uh, over uh, ja, te maken met abortuswetgeving. En uh, dat is eigenlijk een beetje het hoofddoel stiekem hoor, van de Stanley Temple. Dus om dat soort, dat soort dingen ja. Ja, en, en, uh, aan te tonen. Hè, van kijk wat er gebeurt hier. En ook om er wat, uh, wat aan te doen. Ja, en ik heb gewoon een zwakke ook een beetje voor de esthetiek ervan. Dus dat is waarschijnlijk ook waarom ik het leuk vind. Gewoon veel zwarte kleren. En super inclusief. En zeer inclusief. En er zit een heel leuk varken in. En uh, ga kijken. En ze hebben hele grappige slechte filmavonden. Oh ja? Ja, oh, om oh, is lid het worden. Vind. Oh, ja, dan moet ik ook maar lid worden. Ja. Oké, okay. nou, dat was de bonustip. Toch nog wel even doorheen gedrukt. Waar gaan we het de volgende keer over hebben? Oei, uh, volgende keer gaan we het hebben over... en dan pak ik even boek erbij. Uh, volgens mij gaan we het hebben over parapsychologie. Dat is de bedoeling. In Nederland, ja. specifiek. Uh, wat is parapsychologie voor de mensen die het hebben? Yo, het klinkt paranormaal, maar wat de hek. Ja, precies. Nou ja, parapsychologie is eigenlijk de, de wetenschappelijke studie van... Uh, van die ongrijpbare fenomenen waar we het de hele tijd over hebben. Oh ja. Dat ah, nou teppen in die verschillende niveaus waar ik het net over had. Ja, het, zeg maar <laughs> tegelijk, gelijk met de opkomst van, uh, ja, van de structuur van wetenschap... Uh, van moderne wetenschap en, en moderne, vooral ook de moderne psychologie. Ja. Uh, is parapsychologie eigenlijk in kielzorg dat kielzorg meegegaan... en daar is een hele boeiende ontwikkeling doorgemaakt die tot, tot nu, tot deze dit jaar toe, zeg maar, uh, nog, uh, levend is. nog levend is. Ja, en, uh, ja daar gaan ik, we het over hebben. Ja, ik ben heel benieuwd, want het is vooral... Jij hebt er je heel erg in verdiept. Ik weet er mini nou niet eens echt iets vanaf. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er voorbij gaat komen. Ik ga natuurlijk hem ook wel inlezen, maar uh, ja, ik, uh, ik, uh, ik ben heel benieuwd. Ja. Ik vind het super tof. Dat wordt het. Oké. Okay. Ik beloof het. Je belooft het? Oké, okay, dan is het bij deze waarheid... Nou, dan gaan we bij deze ook maar gelijk even afzwaaien. Deze ja, aflevering netjes afsluiten. Ja. Marije, dank je wel. Thomas, dank je wel. Alle, alle energie om ons heen, dank je wel. Als je nog meer dingen, informatie wil over Tarot... dan nou ja, verwijzen we natuurlijk naar de show notes. Ja, daar kan je alles vinden. Um, en je kan ons ook vinden op Instagram. Op Twitter. Twitter. YouTube. En Spotify. Spotify. iTunes. iTunes. En hopelijk ook misschien wel met een Patreon, maar dat is uh, dat, dat zien we. Dat dan hoor je volgende weer. week. Dat hoor je volgende week, volgende week, volgende maand. Volgende maand. Sorry. Jo, ik wil best elke week, hoor, maar uh, daar had je me even moeten inlichten. Een beetje intens. Ja. Volgende, volgende aflevering. Uh, mocht je nou zelf uh, vragen hebben of uh, suggesties, dan kan je naar onze website toe: mm -hmm. www.hetdwallicht.nl. Ja. Daar kan je ook een voice mailtje inspreken. Uh, wat je wil. Laat het ons weten. Vinden we vinden altijd leuk om iets van jullie te horen. Ja, en... Uh, en uh, uh, uh, uh. Dat hou ik erin, hè? dat snap je wel. Ja, dat snap ik. Uh, en gewoon je eigen ervaring natuurlijk. Heb je paranormale ervaringen, onverklaarbare ervaringen... bovennatuurlijke ervaringen en wil je die delen? Mag ook anoniem. Doe dat vooral. Uh, stuur een voicemail of een berichtje... of een e-mail of uh, whatever. Uh, want... Stuur je gedachten naar ons. Ja. Maar niet alle gedachten, dat is misschien een beetje veel. Ja. Oké, okay. dankjewel.